1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Minister De Jager zegt dat de uitspraken van SP-leider Roemer... over het niet betalen van een Europese boete Nederland geld kosten. Door die uitspraken loopt volgens de minister de rente op staatsleningen op. De Jager zei in het tv-programma Knevel en Van den Brinken... dat Nederland zich volgend jaar al moet houden... aan de 3 norm voor het begrotingstekort. Volgens hem kan niet worden gewacht tot 2015, zoals Roemer wil. De minister vindt de manjana-manjana-mentaliteit van de SP niet goed. Verder zei de minister dat de uitspraken van SP-leider Roemer... het vertrouwen in ons land ondermijnen. De Jager laat de schatkist dan ook liever niet beheren door de SP. Het ex-PVV-kamerlid Wim Kortenhoeven voert in Nederland en in Amerika een actieve lobby tegen Geert Wilders. Mede namens de Joodse gemeente Amsterdam wijst hij Joden in Amerika op het verkiezingsprogramma van de PVV, waarin een verbod op ritueel slachten is opgenomen. Volgens Kortenhoeve wordt het voor Joden en moslims daardoor onmogelijk om normaal te functioneren in onze samenleving. In de Joodse gemeenschappen in Amerika zijn er veel potentiële sponsors van de PVV. Het Simon Wiesenthal Centrum in Amerika heeft opheldering gevraagd aan Wilders. Die spreekt van enorme rancune van Kortenhoeve en stelt dat het verbod op ritueel slachten ook bij de verkiezingen in 2010 al in het partijprogramma stond.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 Het weer vannacht bijna overal droog. In het noorden kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wolkenveld en zon. Het wordt al maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco Span. Ja. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan. En ook nog steeds bij ons is Dirk Poot van de Piratenpartij. De lijsttrekker van de Piratenpartij die mee gaat doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. En dat is een partij waarbij de leden direct invloed kunnen uitoefenen op het partijprogramma. Een programma dat daarmee ook doorlopend kan veranderen afhankelijk van de omstandigheden. Ja, en uh, vannacht kunt u voor heel even lid zijn van die Piratenpartij... als u luistert naar Casa Luna en mag u een programmapunt aandragen... waarvan u vindt dat de partij zich daar hard voor moet maken. Dat kan over Europa gaan, of over uh, immigratievraagstukken... of over cultuur, of even refererend aan, aan het nieuws van daarnet... Uh, het kan gaan over de financiering van Europa of over ritueel slachten. Nou, welk programmapunt moet vooral behartigd worden door de Piratenpartij... en de uh, lijsttrekker van de partij, Dirk zal dan ook reageren op uw voorstel. U kunt ons Bel op 0800 1121 0800-1121, kan naar Kazaluna, en Twitter. Ik kan dan weer met hashtag Kazaluna. En direct, er komt bijvoorbeeld een tweet binnen van uh, Anthony Katgert en die zegt: um, Ik ben niet voor wetteloosheid, maar juist voor een rechtsstaat. Uh, het is niet de overheid die het probleem is, maar de omvang van het, van het overheidsapparaat. Uh, nou, als je ziet dat, uh, bijvoorbeeld een tijd geleden, ben ik op het webwereld privacy debat geweest. Ja. En daar kwam naar voren dat ruim de helft van het politieapparaat zich op het ogenblik bezighoudt met beleidszaken en helemaal niet met politiezaken. Nou, ik denk dat dat een typisch voorbeeld is van een, een, een veel te groot, uh, duur geworden club op die manier, die een hele lage efficiëntie heeft. Dus als je, als je meer van die mensen op straat zou, uh, zou laten werken... dan zouden er meer uh, misdaden opgelost kunnen worden. Uh, en je kan dus een hele hoop van die beleidsmensen... zou je feitelijk kunnen weg, wegsnijden. Want, uh, het blijkt dat de Nederlandse politie een stuk minder efficiënt is dan de Duitse politie. Maar zeg je dus eigenlijk dat overheidsapparaat aan zich is misschien niet te groot... maar de manier waarop het wordt ingezet is verkeerd? Ja, er zit, er zit volgens mij heel veel vet in. Heel veel uh, staffunctionarissen, uh, heel veel beleidsmedewerkers... die eigenlijk niks anders doen dan papier erheen en weer schuiven... En het dat overheidswerk een stuk moeilijker uh, maken. En dat zou door de burgers eigenlijk uh, uh, opgevangen moeten worden. In ons democratie 3.0-systeem zou je al die, die, die, die beleidsmakers... Zou je voor een heel groot gedeelte kunnen laten vervangen... door de burgerexperts die, die meepraten en, en uh, de, de informatie die de overheid beschikbaar stellen... ook analyseren en ook met goede punten kunnen komen. Maar goed, ik bedoel, nu, nu wals je misschien wel heel snel de expertise van de experts weg. Want niet iedere burger weet alles over alles. Nee, maar we zijn met inmiddels 17 miljoen burgers. En ik denk dat op de meeste gebieden dat er best wel een aantal goede experts te vinden zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het hele JSF-debat. Uh, daar werd tot nu toe eigenlijk blind gevaren op, uh, op, op, op de, de, de lobbyisten die het aan het pushen zijn. En er blijkt in Nederland een meneer te zijn die de, de, de website, uh, het is het uh, JSF-nieuws, uh, zeg uit mijn hoofd, bijhoudt. Dat is een burgerexpert die al heel erg lang bezig is... met alle informatie over die JSF te verzamelen. En die is op het ogenblik ontdekt door de Tweede Kamer. En op het moment dat er, dat er een debat is, dan wordt hij nu ook gevraagd... van nou ja, maar kom jij nou eens met jou, jouw cijfers? En dan blijkt dat die man eigenlijk veel betere... en veel onafhankelijkere cijfers heeft... dan degene die tot nu toe aan dat debat hebben meegedaan. Dus als je meedoet aan het debat, moet je wel wat te melden hebben... moet je ook verstand van zaken hebben, zeg je. Uiteraard. Niet zomaar roepen om het roepen. Nee, nee, dat, dat, dat gebeurt niet, natuurlijk daar, ook dat, heel veel. Daar hebben we niet veel aan. Denk nee, ik. Dat, dat uh, past dan weer niet in democratie eh, 3.0. Nou juist wel. Dat zomaar roepen om het roepen? Nee, nee, nee, nee, nee, zo nee, maar nee, dat nee, dus, Oké, okay, je, dat je, wat het leuke van democratie 3.0 is, dat je, er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen waar, waar je over uit kan spreken. En iedereen heeft op een gegeven moment in de gaat nou, hier weet ik wat vanaf, maar dit is niet mijn pak, Jan. En dan zoek je iemand uh, die uh, daar veel beter in is... en die jouw standpunt weet te vertegenwoordigen. En die kan je in dat systeem ook gewoon jouw stem geven. Dan zeg je, nou, jij gaat voor mij stemmen. En die persoon kan op een gegeven moment ook zeggen... ja, maar er is iemand die er nog veel meer van af weet... maar die wel uh, in onze lijn zit. En die geef ik, mij, die geef ik mijn potje stemmen weer door. Maar dan kun je dus ook door het hele uh, politieke spectrum gaan. Dat je voor het ene onderwerp stemt op de VVD en het tweede onderwerp op uh, de SP... en de, voor het derde onderwerp op de ChristenUnie. Ja. Zeg maar iets. Ja, want het, het hele links-rechtsverhaal, dat is feitelijk al een jaar of twintig is het achterhaald. Weet je. je ziet bij de verkiezingen wordt het nog even heel erg aangescherpt. Je stemt op thema. Ja. Op wat jou uh, uh, uh, ja, het meest bezighoudt, als het ware. We gaan naar een vraag van meneer Hogenboom. Goedenacht, meneer Hogenboom. Ah, goedenavond. Goedenavond. Welke vraag heeft. Zeggen, ja? Ik moet even zeggen, dat ik ben in de wacht gezet. En het, sindsdien kan ik het, heb ik het hele gesprek niet uh, goed kunnen volgen. Maar nou. dat ik net iets hoorde over uh, het uit de tijd zijn van de links, -rechts, uh, links rechtsverhouding Ja, dat klopt. En daarvoor ging het over een uh, reactie op een uh, tweet uh, die binnengekomen is. Uh, maar welke vraag zou u willen stellen aan uh, onze gast van vanavond, Dirk Poot? Ja, ik ga ontzettend sympathiek tegenover het standpunt van de, de partij. Ik vind dat ook belangrijke onderwerpen. Maar ik denk, dat, ik denk dat de komende verkiezingen uh, gaan vooral over een aantal andere, ook zeer belangrijke onderwerpen. Uh, en dan had ik het vandaag over het uh, uiteindelijke keuze tussen een economisch uh, model volgens uh, uh, Friedman of uh, een economisch model. Ons kies. Het gaat over Europa, over ons begrotingstekort, over eh, de verkorting van de AOW, de van het ontslagrecht. En eh, eh, ondanks dat ik heel sympathiek sta tegenover de punten die eh, de Piratenpartij eh, terecht naar voren brengt, ben ik wel ook wel heel benieuwd hoe ze eh, denken over die andere punten. Ja, ja, uw punt is duidelijk, meneer U De verbinding die we hebben is een beetje slecht. Dus ik ga de vraag een beetje voorleggen als u het goed vindt nu al aan, aan Dirk. Uh, meneer Hogeboven is eigenlijk ja, sympathieke partij, sympathieke uitgangspunten. Maar het gaat eigenlijk bij deze verkiezingen toch om andere dingen. En hoe staan jullie daarin? Want daarin nemen jullie niet in die zin direct stelling. Want daar roepen jullie dat democratie 3.0 voor in het leven. Ja, maar daar hebben we via, via ons democratie 3.0 systeem... Hebben we een groot gedeelte van de, de vragen van de kieswijze daar ook op, op in kunnen vullen. En je ziet dat de standpunten van de, de piraatpartij... dat je die heel erg goed kan vertalen naar inderdaad zulk soort vraagstukken ook. Want bijvoorbeeld nou, laten we de, de, uh, uh, nou het ontslagrecht eens nemen. Nou, je... Ik, ik overweeg een stem op de Piratenpartij, maar dat laat ik er echt helemaal afhangen van hoe jullie over het ontslagrecht denken. Uh, waar, waar staan jullie? Nou, zoals wij nu de, de versoepeling van het ontslagrecht zien, is dat eigenlijk uh, een beetje eenzijdig uh, een, een, een, een heel groot voordeel voor uh, de, de, de werkgevers. En. De economische crisis waar we in zitten. denken we niet dat je dus, uh, het zo ontzettend makkelijk moet maken voor mensen om, een, uh, om mensen te ontslaan. als je gewoon weet dat je als maatschappij. met een ontzettende berg uh, werkloosheid zit. Uh, dat het voor mensen dus ook heel erg moeilijk is om een, een baan te krijgen. Dus een versoepeling van het ontslagrecht is het ons bespreekbaar. Maar dan moeten er wel ook voor werknemers goede uh, garanties zijn dat ze niet al te makkelijk ontslagen kunnen worden. En dat als ze ontslagen worden, dat er ook een, een, een goed stelsel is om, om ze op te vangen. Ja, dan tot zover over dat ontslagrecht. Maar meneer Hoogenboom legt misschien ook wel een beetje de vinger op de zere plek. Jullie hebben een aantal punten waar jullie echt voor staan. Die ja. heb ik je in het vorige uur ook heel helder kunnen maken. Andere punten, daar zijn jullie toch minder... Uh, expliciet over naar buiten aan het treden. Dus uh, als, als ik mij zorgen maak over... wanneer moet ik uh, uh, mijn pensioen uh, gaan, gaan aanpassen... of wanneer krijg ik mijn AOW... of uh, hoe kan ik straks de zorgkosten nog betalen... dan kom ik misschien niet zo gauw bij jouw partij uit. Nou, ik denk, omdat je... ik niet helemaal zeker weet waar je staat bovendien... is, is uh, het is een vloeiende uh, stroom van informatie... ook vloeiende standpunten. Dus misschien stem ik nu wel op, op jou... omdat je uh, zo tegenover dat ontslagrecht staat... En dan heb ik mijn stem aan je gegeven. En over een jaar denk je er anders over. Omdat je leden er anders over zijn gaan denken. Dat is natuurlijk wel een, een gevaarlijk puntje. Ja, maar bij ons is in ieder geval dan nog redelijk te voorspellen... hoe dat gaat gebeuren. En uh, wordt dat door de leden uh, uh, bepaald? Wat je op het ogenblik ziet is dat... Ja, maar als partijen... lid kan ik je ter verantwoording roepen. Ja, maar, maar als, als kiezer niet. Partijen beloven van alles. Uh, je ziet in 2010 vroegen mensen ook anders ons van. Ja, en hoe staat dat nou met die hypotheekrenteaftrek? Want CDA en VVD hebben in hun verkiezingsprogramma keihard gezegd dat. er gaat nooit iets aan veranderen, wat hun betreft. Dat, dat blijft staan zoals het is. Inmiddels zijn we twee jaar later. En uh, de, de, de hypotheekrenteaftrek, daar, daar wordt al, wordt al aan gemorreld. Dus je kan. Je kan wel zeggen van we beloven dit en dit en dit. Uh, tijdens de, tijdens de, de coalitiebesprekingen sneuvelt sowieso de helft van die, die punten. Dat zijn beloften die je sowieso breekt. Dus de Piratenpartij zegt van over al die dingen. Daar gaan wij geen beloftes over doen die we sowieso niet kunnen houden. Wij beloven dat de punten die voor ons echt van wezenlijk belang zijn. Dat we die zullen blijven verdedigen. Als kiezer weet je ook niet van tevoren welke beloftes de, de, de andere partijen gaan breken. Ik bedoel uh, uh, dat de hypotheekrente werd toen. Echt als breekpunt genoemd. Maar en zeg je dan eigenlijk, dat de politiek is, is failliet? Wat, wat de politici beloven, dat het dus eigenlijk ja, niet, niet van dat, belang want ze houden zich dat toch dat, niet aan? Dat, nee, dat heeft, heeft feitelijk gewoon uh, slecht waarde tot het moment dat de stemmen geteld zijn. En daarna mag je als burger weer vier jaar lang uh, stil zijn, of twee jaar lang, zoals het tegenwoordig het gemiddelde is. Maar geloof je dan wel in de parlementaire democratie? Uh, nou, wij willen die dus ook vernieuwen. Wij denken dat wij door het de democratie 3.0 systeem... dat wij burgers veel meer inspraak kunnen geven in het hele proces dan nu. Nu is het, mag je één keer in de vier jaar of één keer in de twee jaar... mag je op alle beloftes mag je de, de beloftes kiezen die jij het mooiste vindt... waarvan je eigenlijk zeker weet dat de helft... direct na de verkiezingen gebroken gaat worden. Wij zeggen van, nee, wij gaan niet voor die beloftes. Wij beloven dat wij voor deze drie punten ons echt heel erg hard gaan maken. En die andere punten gaan we gewoon met de leden overleggen... wat op dat moment de beste strategie is. Wij denken daar ook niet dogmatisch in. Wij proberen gewoon te zorgen... dat wij de beste en de meest betrouwbare experts vinden en op basis van uh, de, de concrete informatie dan ook gewoon de slimste oplossingen vinden. Daar maar maakt het, jullie, toch maakt het jullie vooralsnog niet een heel elitaire partij ook? Want ik kan me voorstellen dat mensen uh, zich zorgen maken over uh, het inkomen dat ze krijgen of, uh, of ze ontslagen gaan worden en dat ze zich zorgen maken over hoe het met Europa verder moet. En, en, en nou, noem maar op een hele range aan onderwerpen die, die echt het dagelijks leven direct treffen. Dit is natuurlijk een belangrijk onderwerp waar jullie uh, voor staan. Auteursrecht, ja. vrij van informatie uiteraard. Maar voor heel veel mensen is het niet het eerste waar ze zich zorgen over maken. Het is natuurlijk ook een enorme luxe... om dat nou juist als het grote punt naar voren te kunnen brengen. Nou, nou wij zeggen niet dat zijn onze... de, de, de, de, de, de grote punten. Wij zeggen ja, dat, dat, zijn dat zeg dicht. je net. Dat zijn, ja, de, dat, ja, de, dat, dat, dat zijn de punten waar je op afgerekend zal mogen worden. Ja, inderdaad. Maar wij zeggen dat uh, het, het een... Uh, dat het een, een fictie is om te denken dat de, de, de punten die voor jou verder nog belangrijk zijn... dat die door de partijen waar jij op stemt op diezelfde manier ook naar voren gebracht zullen worden. Stel dat je zometeen, stel dat je zometeen Wiegel formateur gaat worden... en dat er een, een kabinet VVD, SP, D66 uit gaat komen. Nou, dan weet je dus zeker dat zowel de VVD als de SP 50% van hun punten moeten laten vallen. Je weet nu welke punten dat zijn. Dat kunnen nou net die punten zijn waarvoor jij hebt gezegd van... en daarvoor ga ik op de VVD stemmen of daarvoor ga ik op de SP stemmen... En die sneuvelen net zo makkelijk. Het is wel gevaarlijk wat je zegt. Want je zou ook kunnen... Hè, je, jij hoopt dan natuurlijk dat ze op jouw partij gaan stemmen. Maar je zou ook kunnen zeggen... Nou, als het zo gaat, dan ga ik helemaal niet meer stemmen. Nou ja, dat zou natuurlijk heel erg zonde zijn. Nou ja, de, maar als je het zo, zo, maar, zo uitlegt, zoals jij het ziet... Ja, maar ik denk dat, wat is dan de reden om te gaan stemmen? Nou ja, dat, als iedereen dat, toch maar beloftes aan Wat ons, ons betreft wordt, wordt democratie 3.0 de toekomst. Dat is niet iets wat wij voor onszelf willen houden. Wij zeggen copy and share. Je ziet dat nou al verschillende lokale afdelingen... van zowel de PvdA als de D66 daarmee aan het experimenteren zijn. En eigenlijk is, is dat, dat 3.0 systeem... Is de manier waarop wij de democratie weer kunnen laten functioneren... zoals die... 2000 jaar geleden in Griekenland functioneerde. Weet je, toen kwamen mensen bij elkaar op het Marktplein... en er werd over van alles gediscussieerd... en daar werden besluiten genomen. Nou, onze bevolking is inmiddels zo groot... dat dat een hele tijd niet meer lukte. Dus we zijn met de vertegenwoordigende democratie gekomen. Maar door het internet te gebruiken zoals wij dat gaan gebruiken kunnen we eigenlijk dat marktplein oneindig groot maken en toch de besluitvorming weer laten plaatsvinden zoals in de pure democratie. Op weg dus naar een andere inrichting van ons democratische stelsel en in de tussentijd wel gewoon stemmen. In de tussentijd wel gewoon stemmen, en het liefde Ja, en als je dat niet doet, toch gewoon stemmen? <laughs> ja, toch gewoon. Ja, ik bedoel, uh, op het moment dat je niet stemt... weet je zeker dat jouw stem niet gehoord wordt. Ik bedoel, nu neem je in ieder geval de gok... dat een gedeelte van de punten die je belangrijk vindt... dat die, dat die doorblijft. Uh, doorblijft, die, dat die er door gaan komen. Aan de telefoon mevrouw Bakker. Goeienacht, mevrouw Bakker. Goeienacht, meneer Span. Dag, mevrouw Bakker. Uh, mijn punt is een punt dat uh, bijna nooit ergens wordt genoemd. Uh, dat gaat namelijk inderdaad over bescherming van privacy. Ja. Uh, het is zo dat ik wil absoluut niet meer meedoen aan uh, internet... of wat dan ook, van dat soort. Ja. Uh, juist ter bescherming van mijn eigen privacy. Want... Uh, ja, ik, ik wil van mezelf blijven en niet van de anderen. Mijn gegevens wil ik ook voor mezelf houden. En daarom gaat u niet op het internet? En daarom, ga ik, daarom ga ik niet op internet of wat ook. Maar nou is mij wel de laatste tijd steeds weer opgevallen. dat iedereen uh, die wat publiceert. die zet een www of. of uh, uh, nou internet of, of wat dan ook, hè, e-mail. Ja. Maar nooit meer een adres of een gewoon telefoonnummer zodat de mensen totaal uitgeschakeld worden die niet meedoen aan, aan dat systeem. Ja, terwijl je daar ook natuurlijk terwijl voor mag kiezen om daar niet aan mee te doen. Ja. Ja. En je kunt helemaal nergens meer op reageren of wat ook. Want je hebt geen enkel gegeven waar je terecht kunt. Nee, nee. Terry, wat vind je daarvan? Deze ja. mevrouw die, die maakt zich daar een beetje boos over. Ja, nee, dat, ja. dat kan ik begrijpen. Want uh, op het ogenblik wordt je, op het moment dat, je, dat je, je je browser aanzet. dan springen er al een ontzettende hoop uh, systemen aan. die volgen waar jij bent, welke sites je allemaal bezoekt. En zeker als je inderdaad ook op Facebook zit. en uh, terwijl je Facebook aan hebt Blijf surfen. Ja, al die informatie raak je kwijt. Ja, maar deze mevrouw vindt het ook vervelend dat ze niet gewoon een telefoonnummer kan draaien om informatie te krijgen en alles allemaal, altijd maar via het internet moet gaan. Zijn jullie er ook voor mensen die niet van internet houden? Die gewoon willen bellen en mijn, een brief mijn, schrijven? Tele, mijn telefoonnummer staat gewoon op de site. We hebben ook een, een postadres. Ja, het staat op de site, maar dan heb ik toch niet zo. Nee, dat is wel weer een wijs woord, mevrouw Bakker. Ja, daar heeft, heeft, heeft ze helemaal, helemaal gelijk in, inderdaad. En hoe ga je dan, mevrouw Bakker, van informatie voorzien over jouw partij? Ja, dat is een slimme, mevrouw Bakker. Ja, nou, wat, wat misschien voor mevrouw Bakker een, een oplossing zou zijn, is, je hebt ook manieren dat je... Uh, in complete privacy van het internet gebruik van maken. Een van de, de dingen die je kan gebruiken is wat ze de, de Tor-browser noemen. En dat is een, een, een speciale internetbrowser... die uh, jouw verkeer volledig uh, versleutelt... die het niet naar jou herleidbaar maakt. En die ook zorgt dat al die automatismen die er inmiddels op het internet zijn... om jouw gegevens te, te tracken, dat die geen vat meer op jou hebben. Mag jij mevrouw ja, Bakker uitleggen die, hoe dat werkt? Dan, <laughs> dan moet ik, ik ook, ook al die dingen aanschaffen... En uh, dat nee, het die, die browser een is, Ik heb gewoon een en Die dat browser is, is helemaal gratis. Oh, die is gratis, hoor ja, ik ja En wij organiseren kroegmeetings uh, kroeg kroeg kroeg <laughs> door het hele land. En daar is mevrouw Bakker van harte welkom. En als, uh, dan, dan, dan komt er gewoon een piraat met haar mee. En die gaat het dan aan de uitleg hoe dat werkt. Uh, hoe dat werkt dan, ja, dan Wat zegt u? Ja, dan... Dan moet u naar zo'n kroegmeeting gaan, mevrouw Bakker. Ja, naar maar ik ben heel slechterbeen. Ik ben 74 en ik kan bijna niet lopen. Nee, dus dan, dus dan is dat lastig. Ik kom lastig. bijna nergens meer. Dan komen we gewoon bij u thuis. Nou, dan komt een piraat bij u aan huis. Dat belooft ik hierbij. En, en, en op het <laughs> ja, moment dat hij weggaat, dan vergeet hij uw adres. Hij heeft telefoonnummer uh, automatisch uh, op dat... Uh... Nou, als, als u nou nog eventjes uh, uh, straks aan de regisseur, die u straks weer terugkrijgt, ja? denk ik, uh, uh, de uh, adresgegevens doorgeeft... En als u die niet terugkrijgt, moet u nog even terugbellen. Dan geven wij de adresgegevens door aan Dirk. En uh, Dirk zorgt ervoor dat er een piraat uh, die browser met die ingewikkelde naam komt uh, installeren. -browser. Die bedoel ik. Mevrouw Bakker, is dat een goede afspraak? Fantastisch. Nou, heel goed. Uh, als u Bart zo aan de lijn hebt, ons regisseur, laat het even aan hem weten waar u woont en waar uh, de piraten u kunnen vinden. Ja. Afgesproken? Dank u wel, ja. mevrouw Bakker. Ja. Dag. Dag. Dag. Ja, ook muzikaal staan we stil bij de democratie. En uh, wat dat los uh, maakt bij tekstschrijvers en muzikanten is, is heel bijzonder. Bijvoorbeeld dit liedje, een, een tekst van Willem Wilmink. Uh, op muziek gezet door Karel Bosman. Karel Bosman is de zanger, componist en tekstschrijver. Hij was eertijds erg goed bevriend met Willem Wilmink. Hij stond ook vaak samen met hem op de planken. En een paar jaar geleden maakte Karel Bosman een cd-stad aan de rivier. heet hij. En als een kleine hommage aan zijn uh, vriend uh, zoek je daarop dit liedje. Koning van Nederland. Als ik hier koning was, kwam er een lintjes regen. Maar wie tot nog toe het alleroogste lintjes kregen, stonden dan niet eens meer in de krant. Ja, voor de meiden die zwak zin hadden verplegen, zou ik de hoogste onderscheiding overwegen is heel bijzonders in de adelstand Als ik maar koning was Koning was Koning was Koning Koning van Nederland Al die doorwerend in het hout en het stenen sjouwen En onze huizen en de ziekenhuizen bouwen Ze werden commandeuren of wat je dan Dan mocht de vuilnisman zich als baron beschouwen En zouden de bakkeren met de douarière trouwen Ridder van de kouseband, als ik maar koning was. koning was, koning was, koning, koning van Nederland. Als ik hier koning was, dan zou je wat beleven. Dan werden alle rare viproens opgeheven, zijn kleine helden minder interessant. En een paleis vond ik een beetje overdreven, vanuit een huis zonder jachtpartij te geven. Regeerde ik het rijk met vaste hand, als ik maar koning was, koning was, koning was, koning, koning van Nederland. Maar koning was, koning was koning was koning koning van Nederland Als ik hier koning was zou het om het even wezen Of je de Koran of de Bijbel wilde lezen Of wel filosofen zoals Kant Zou ik al die mensen graag willen genezen Die de En met liefde uit de brand Als ik maar koning was Koning, koning, koning was Koning, koning, koning van nederland Als ik maar koning was koning, koning, koning Bosman, als ik koning was, koning van Nederland, een tekst van uh, Willem Wilmink. Dirk Poot is mijn gast vannacht in uh, Casa Luna, hij is lijsttrekker van de Piratenpartij. En die partij die staat ook voor een uh, nieuwe vorm van democratie, democratie 3.0, leden kunnen over thema's meepraten, kunnen uh, belangrijke onderwerpen op de agenda zetten en... Uh, ik daag u uit om uh, die Piraatpartij te voeden vandaag met uh, thema's, met programmapunten. U kunt ons bellen 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. U kunt uh, mailen naar kazaluna.ncf.nl. En u kunt ook twitteren met hashtag Kazaluna. En ik ga dan in op de programmapunten die uh, u aandraagt. Arie, goedenacht. Ja, goedenacht. Nou ja, fantastisch natuurlijk, hè, wat, wat meneer zegt. Nou, en nou, heb je ook een programmapunt voor uh, zijn partij nou, ik dan? Heb ook een programmapunt. Nou, democratie, dat moet je wel een kans geven en op gang brengen. Mm -hmm. En, wat we ook horen, er is geen geld. Ja. Dat hoor je altijd. Nou, ik heb een onderwerp, fantastisch. Er is geld zat. Vermogens. Maar wat, is je, wat is je onderwerp, Arie? Nou, mijn onderwerp is de, de, de woningmarkt op gang brengen. Oké. Okay. Ja, nou, dat is heel simpel. Heerlijk. Geef de, geef de huurders van de coöperaties nou eens dat kooprecht... En, en, en de opbrengst van die huizen die verkocht worden... investeren die meteen in de nieuwbouw. Klaar. Oké, okay, dus huurders van de, corporaties, van de corporaties het kooprecht geven... en de opbrengst in nieuwbouw investeren. Ja, en dat... want de, de, co de corporaties moesten toch zelf hun broek ophouden? Ja. ja, dat doen ze wel. Ze komen meteen een Maserati. <laughs> Ligt de, de mensen voor... Bij de woningcoöperaties die nog vereniging zijn, wat het inhoudt, dat ze dat op een agenda kunnen zetten als het kooprecht er nog niet is. Want de boel, boel wordt zwaar en zwaar bestolen. We zitten hier waar ik woon, uh, zitten we dus met een uh, drie woningbouwvereniging. En waar Wees? woon je, Ari? Ik woon in Wees, in uh -huh. Muiden. Er zijn drie woningbouwverenigingen, dus het is uh -huh. dat is een schande. Er zou een fusie geweest zijn, twee worden erin in, in, in, zeg maar, in liquidatie gezet, dan ben je nog niet dood. En alles wordt overgegeven aan één vereniging en die doet een fusie met woningbedrijf Amsterdam-Ijmeer. Er is dus fusie, dus een overname van 4.000 woningen tegen 80.000 woningen. En mevrouw Spies doet geen donder. We hebben er aangeschreven. We hebben nu de NMA aangeschreven. We hopen dat die wat doet. De, de Nationale Ombudsman doet geen sodemieten. Niemand doet een donder. Nou, dus is eerst... Het gemeentebestuur zit gewoon mee te doen. Arie, ik ga eens luisteren wat de piratenpartij ervan vindt. Dirk? Ik vind het eigenlijk best wel een, een, een goed voorstel. Ik denk het, het probleem wat, wat veel woningcorporaties daarmee zullen hebben, is dat omdat de laatste jaren, of de, de, de laatste decennia eigenlijk, de, de huizenprijzen zo ontzettend gestegen zijn, dat ja. de huizen waarschijnlijk voor veel meer in de boeken staan van de corporaties dan ze daadwerkelijk waard zijn. Dus op het moment dat ze dat ja. nu gaan doen, dan gaan ze dus een hele hoop verlies nemen, uh, wat ja, nu nog papier is, wat, wat echt gaat worden. Nee, dan gaat die coöperatie dus verlies dus ik kan uh, me voorstellen dat Ja, maar corporaties... welke coöperatie? We zijn zelf de coöperatie. Ja. Ja, nou in een vereniging die wordt gevormd door leden en er is in een woningcoöperatie wat verlies? Van wie verlies? Het is gemeenschappelijk geld. U geeft het verkeerde antwoord al. Maar dan, dan gaat u dat, er, er ook, ook op achteruit. Van de grond. Arie, Ari, jij gaat er dan toch ook op achteruit als, als, als jouw corporatie je verlies leidt? Ja, welke corporatie? Ik heb hier twee groepen verkopen geleid. Ik had, ik had multimiljonair moeten zijn. Die mensen hebben allemaal gekocht voor rond de 70.000 euro. Er is één groep achtergebleven en die mag dan de volle met betalen. Tuurlijk blijven de prijzen stijgen. De huizenprijzen zijn helemaal niet gedaald, die 7%. Want die mensen die hier, hier hebben gekocht, die hebben allemaal een mooi pensioen. Want die huizen zijn vier keer over de kop gegaan. En dat is nooit mijn bedoeling geweest. Begrijpt u, je moet gewoon, gewoon, gewoon terugbouwen. Die Brinkman zegt het, ook maar, maar niet. Maar die zegt dan: je wil de woningmarkt op gang hebben. Als je groeit met een bevolking met 17 miljoen, dan stagneert de boel toch? Dan moet je toch met je volkshuisvesting meegroeien. Ja. Dus dat, en dat is ja, je. En dat... als je nou eens Groningen niks. Nee, dat, dat is jouw punt. Er is een groot tekort aan, aan betaalbare woningen. Ik bedoel, ja, nou, het feit je dat, je, dat, je, dat je mensen. Scheef... Even, even luisteren naar Dirk, Arie. Het, het ja. feit dat je mensen scheefhuurders noemt. Uh, ja, heel ah, veel van die oh, mensen nee, hebben heb helemaal geen enkele, geen enkele keuze om over te stappen naar een volgend type woning. Omdat alle gemeentes en corporaties hebben gegokt... op een continu maar stijgende huizenprijs. Continu maar stijgende prijs van vastgoed. En een van de dingen waar wij uh, over aan het nadenken zijn. Is we hebben op het ogenblik een ontzettende berg uh, met. Uh, een, uh, leegstaande kantoorpanden. Nou, als we die nou eens gingen, gingen, gingen opknappen... aanpassen, zodat die beschikbaar worden voor, voor, voor bewoning... Ja. dan los je twee problemen in één klap op. Eigenlijk ja. drie problemen. Nee. Dat, dat is een is... reactie van de, van de Piratenpartij, van Dirk Poot. Arie, dank dankjewel. Daari, ga je wel. Onder... Arie, Ari, ik ga je onderbreken. Want er zijn ga zelf nog... in een kantoor zitten. Doe die nieuwbouw. Je hebt geld. Doe die nieuwbouw, dat is jouw mening. Uh, Dirk, denkt daar anders over en dat mag, Arie. Toch? Ja, nou goed, maar dan moet je leren wat stem is. Dat beslis je met elkaar in een vereniging. Ja, maar het, is, ja, het is een voorstel wat, wat ons betreft gewoon. Het, Liquid v, het, het democratie ja, 3.0 systeem. Maar je hebt gewoon. het over kunnen stemmen. Vertel eens de mensen wat het is. Ik, wat, zou het, wat, ik begrijp je... Moeten nou... leren, leren wat democratie is. Nou ja, wat, wat ja. verwacht je dan van Dirk? Arie, tenslotte kort, nou, hè, want ik Dirk, heb nog meer bellens. Bij mijn Ja, ik weet het. Maar bij mijn vereniging worden de zaken door het hoogste van de vereniging beslist. Het is de algemene vergadering van leden. De, de, hoe heet het? De, de PVV bestaat niet eens. De, de, de, de, er is maar één lid, dus er is geen vereniging. Leg mensen eens wat uit. In onze nee, met... volk bestaat het kaffers. Kijk, nou, die, die conclusie onderschrijf ik dan weer niet, Arie. Maar ik hoop wel dat je je punt hebt kunnen maken... en dat je in ieder geval hebt geluisterd naar, naar de mening van, van uh, Dirk Boot van de Piratenpartij. Dan nou, laat Erik het dan doen. Arie, ja, ik, ik bedank geen je... Geen kans. Arie, ik bedank jou voor je reactie en tot een andere keer. Goeiedag. Dag. Uh, aan de telefoon ook okay. Kees Mossing. Kees, ja, goeiedag. Welke vraag heb jij? Ik heb jullie net een stukje horen discussiëren over van partijprogramma's. Normaal gesproken, als je gaat stemmen... dan lees ik alle partijprogramma's door. Dan kijk ik welke partij ik sluit het beste aan... bij wat ik voor mezelf uh, belangrijk vind. Mm -hmm. Daar stem ik op. Als ik op die Piratenpartij stem... dan moet ik daarna... Weer een keer gaan stemmen om te kijken of het punt wat ik belangrijk vind, of dat de meerderheid vindt, en zo niet. Ja, dan heb ik pech. Dus ik heb vier lang. Moet ik constant blijven stemmen op dingen? Ik weet niks. Je kan net zo goed een uh, rat voor de tuin maken met alle verkiezingspatoos poses erop. Een draai geven, ogen dicht, een pijltje gooien. En dan maar kijken op welke partij die komt. Ja, dus, dus wil je... Wat ja. heb ik dan aan die piratenpartij? Ik wil weten wat ze voor mij willen gaan doen. Willen ze, willen ze mijn inkomen? Willen ze dat uh, laten houden? Willen ze zorgen dat ik een woning kan krijgen? Dat mijn kinderen een woning kunnen krijgen? Willen ze zorgen... Dat, dat de uh, zorgpremie, dat het ziekenfonds weer terug... Maar ik noem maar iets. Ja, Ke Kees Mossing zegt dan dus moet eigenlijk. Ik dus later weer, weer gaan, gaan lopen de lobby ja. en stemmen. Ja. Om ja. te kijken welk punt ze gaan inbrengen. Ja. Dus eigenlijk zegt Kees Mossing, ik weet niet waar ik aan toe ben met de Piratenpartij. Ja, dus dus nou, dat is waar we het net ook over gehad hebben, inderdaad. Dat, ja, dat je, je dat je kan kiezen of inderdaad om uh, de, de, de beloftes van een, een oude partij te geloven en daarop te stemmen. En dan te hopen dat de punten die jij belangrijk vindt, dat die er komen. En dan kan je Misschien één keer per jaar naar de congressen en dan kan je een keer een rood of een groen briefje op, uh, ophangen, ophouden en uh, proberen daarmee invloed uit te oefenen. Uh, wij zeggen die invloed die kan je veel, veel, uh, veel vaker uh, uh, uitoefenen. Dus maar daar heeft Kees volgens mij niet zoveel zin in... om dat vier jaar lang te doen, Kees. Ja, maar dat kan hij zijn stem ook aan an andere mensen geven... want hij zegt van, die kunnen dat, uh, die kunnen dat voor mij beter uh, bestrijden. Ja, dat is in de, in, in de toekomst, nee, toekomst ik, zo, maar nu nog niet natuurlijk. Wat nee. ik bedoel, stel dat ik stem op die Piratenpartij... en nu komt er in één keer de kwestie in de, in de Kamer aan de orde... zullen we die zorg, die nieuwe verzekering afschaffen... verhalen halen gewoon het oude ziekenfonds terug? Ja. Dan moet ik eerst weer gaan stemmen binnen die Piratenpartij... maar hopen dat de meeste mensen dat oude ziekenfonds terug willen, willen ze dat niet, heb ik gewoon pech... Het is gewoon uh, of ik in een casino zit en met rood en groen zit te spelen. Ja, maar als de je de Piratenpartij als casino. <laughs> nee, maar als je, als je nu op een, een partij stemt die, uh, die in haar partijprogramma heeft staan. Wij beloven dat wij het ziekenfonds terug gaan brengen. Dan moet je ook nog maar afwachten of uh, in, het, uh, in het coalitiecasino. die partij dat punt overeind houdt. of die partij überhaupt in de regering gaat komen. Dus uh, het is wat dat betreft of je door de kat of de hond gebeten wordt. Uh, alleen heb je bij ons veel meer kans om dat punt uh, toe te lichten en om daarover te blijven discussiëren. Maar wat betreft die andere partijen heb je, heb, heb je een punt. Maar op het moment dat de coalitie gevormd is, weet ik wel waar ik aan toe ben. En op het moment ja, maar dan heb je al gestemd. De partij waar ik op gestemd heb, dat hij zijn hele verkiezingsprogramma verkwanseld hebt, dan gaat er een streep door, dan nou stem ik daar nooit meer op. PVDA zal ik nooit meer op stemmen. Die hebben alle sociale zekerheid bijna afgebroken. Ja, dus jij zegt. Dan, dan, dan kun je als, als stemmer afrekenen met de partij waarop je gestemd hebt. na vier of in dit geval na twee jaar. En dat is dan bij de Piratenpartij lastiger. Ja, ons kan je ja, natuurlijk bij de volgende verkiezingen. moet ik eerst gaan lobbyen om, om heel veel leden. Of stemmers van de Piratenpartij aan mijn kant te krijgen. Hopen dat daar de meeste stemmen op zijn. Zodat er iemand naar die Tweede Kamer zegt. Luister, de meerderheid van ons zegt dat we dit moeten doen. Maar werkt het inderdaad zo, zoals Kees nu zegt? Ja, zo werkt het Oké, oké. Okay, okay. En voel jij daarvoor, Kees? Of zeg je, mooi? Nee, dat voel ik niet. Ik wil weten nee. waar ik aan toe ben. Nee, en dat Want kan jij dus anders, niet al, zeggen in die zin? Alles is een soort uh, oude politiek. Met, met, met een, uh, een gokseit erachter. <laughs> ik, ik denk zo maar dat Kees Mossing niet op jullie gaat stemmen, Dirk. Het <laughs> nou, hangt er maar helemaal af van welke gokseit je wil hebben. Uh, de, bij <laughs> ons heb je in ieder geval veel meer kans om het, casino, om het casino naar je hand te zetten... dan, dan bij de oude politiek. Mooi, ja, ik hoor veel mooie, mooie metaforen vannacht in Casaluna. <laughs> Kees Mossing, dank je wel voor het bellen. Uh, fijne nacht nog. En een goede nacht nog. Ja, dan gaan we naar België, naar Wichbert van Lierden. Een gerenommeerde Vlaamse singer-songwriter. Is al, nou, niet tientallen jaren, dat is een beetje overdreven... maar een jaar of twintig, bezig met het schrijven... en het maken van echt de mooiste Vlaamstalige liedjes. Ondanks verscheiden zijn meest recente cd, niet gewoon. En op die cd staat ook een heel mooi liedje... over de mediademocratie waarin we leven. Dit is Kijk Gezellig Mee. Wat doen we met de Vriezen die op hun duffen klompen steeds het westen binnenvallen? Wat doen we met de Vriezen die met een rare uitspraak het hoog Nederlands vergallen? Wat doen we met die gasten die prat gaan op hun schaatsen? We zouden ze behandelen moeten als een stel mee laten. Isoleer ze op ter schelling met die kutklompen erbij, mij te vriezen. Maak Holland vrij! Wat doen we met de limbo's? Die gasten die geen moer van ironie schijnen te snappen. Wat doen we met de Limbo's? Die papen lopen enkel met de Duitsers aan te pappen. Ik denk altijd als ze met hun zachte G zijn klaargekomen. Dat er iets niet oké okay is met hun chromosomen. Schenk ze met hun heuvels aan de boendeskanslarij. Met de Limbo's en de Friezen. maak Holland vrij. Wat doen we met de Brabo's, die enkel maar te pruimen zijn als je ze niet herkent. Dat is eens per jaar met carnaval. Mijn God, wat mag je blij zijn dat je geen Bravo bent. Kijk, Marokkanen moeten inburgeren en doen daarvoor hun best. Maar zij niet, zij mogen blijven wie ze zijn en dat is de pest. Voor mijn part zetten wij al die gasten op een rij. Bij de Brabo's en de Limbo's. En de Vriezen en de Zeeuwen en de Drenthe. En die rare lui uit Genten. Maak Holland vrij! Maak Holland vrij! Ja, dit was niet uh, Wichbert van Lierde. Dit was het cabaret-trio Hogeboom, Marie en Van der Winkel... met het liedje Maak Holland vrij... uit hun recente theaterprogramma Niet Aaien. Vanaf oktober gaat dat uh, programma in reprise. En dat liedje van uh, Wigbert van Lierde, dat uh, houdt u uiteraard van ons te goed uh, vannacht. U gaat het straks nog horen. Ja, zetje. Maar, yes. Radio 1, Casaluna, Luna. Helco Span. Ja, die was ik even vergeten. Maar dan weet u weer waar u naar luistert. Naar Casaluna. Aan de telefoon... Toon, als ik me niet vergis. Goeienacht. Uh, goedenavond, of goedenavond je wil, hè? Ja, goedenavond mag ook. Ja, ik ben online nu. Ja, en jij, je bent online, sterker nog. Uh, we horen je luid en duidelijk. Uh, ja, is oké. Okay. Nou, wat ik wel heel interessant vind uh, van uh, deze partij, de Piratenpartij... is uh, dat ze voor mijn gevoel aan het begin staan van een totaal uh, nieuwe wereld. Uh, ik ben al, heb je net tegen jullie uh, medewerkers verteld, uh, al die jaren... Uh, Euh, lid van de SP, juist om sociale vaardigheid. En ik heb het idee dat we uh, praten over het digitale vlak. Uh, over een uh, digitale sociale vaardigheid. En dat vind ik zeer interessant in de ontwikkeling van waar de wereld naartoe gaat. Mm -hmm. En daarom had ik één vraagje aan uh, de leider. Ik ben zijn naam natuurlijk even kwijt. kwijt. Uh, Lirk, uh, de, de, de lijsttrekker. Laad, uh, ja, zeg ja, maar klassiek maatschappelijk. Zit hij daar meer? Ik heb eventjes gehoord dat hij uh, VVD gestemd heeft en daarna D66... Uh, maar met zijn intenties voor een Piratenpartij en openheid en eerlijkheid. Uh, uh, zou ik hem toch meer op sociale vlak uh, richting Partij van de Arbeid SP denken. En uh, mijn vraag is dus aan hem: heb ik daar een klein beetje gelijk in? of zit ik daar helemaal naast? Dirk, ik denk dat, die, dat, dat, dat meneer er helemaal gelijk in heeft. Uh, wij hebben van alles, van alles wat. Wij, wij vinden onszelf eigenlijk heel erg liberaal. Uh, en de manier waarop die liberale standpunten uitgewerkt zijn... zie je dat er eigenlijk ook heel veel sociale uh, effecten in zitten. Uh, het, de, de, de VVD is, noemt zichzelf liberaal... maar is op heel veel punten compleet antiliberaal uh, geworden. En wij denken dat als je de manier waarop wij het doen... Uh, dat je niet blind kijkt van wij willen links zijn... en wij gaan dus alle linkse standpunten überhaupt overnemen. Of wij willen rechts zijn en we gaan alle rechtse standpunten overnemen. Nee, dat begrijp ik. Stemming. Wij, wij zitten zit ertussen, wij, wij, op sommige punten... Uh... Zijn we, zijn, we, zijn we puur liberaal en zeggen van jongens, dat, moet, uh, dat er moet vrijheid komen. En Met name als het gaat over auteursrecht bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. En uh, op andere kijk, punten zijn we, er moet heel meer gedeeld dan, worden. Uh, zijn we heel so sociaal. Dus je kan ons heel moeilijk indelen in dat, ja. dat, dat ouderwetse politieke systeem. Nee, nee uh, precies. Dat heb, dat heb ik begrepen. En dat vind ik ook het interessante van jullie. Ja. En, uh, uh, uh, maar uh, Kijk, uh, dat is een overgang. Ik denk dat uh, de echt maatschappelijke betekenis van uh, jullie. Uh, uh, stellingen en uh, jullie ambities dat die pas over 10, 20 jaar echt wezenlijk en uh, maatschappelijk belangrijk gaan worden. Uh, maar je zal nu uh, in deze tijd nog een, uh, ja, een aansluiting moeten vinden bij zeg maar, de klassieke uh, politieke meningen, zoals ze nu zijn. Hè? Dus, uh, ja, ja, ja, dat er... zijn ze, het inderdaad. En uh, ja, uh, op kijk, deze manier. Dat, dat, dat dat vind ik dus heel interessant. We ja, ja. weten, weten waar, gaat, waar gaat dat naartoe? Hoe voelt dat? Ik ben uh, niet meer de jongste. Hè? Ik loop er tegen de 70. Maar uh, ik voel me nu ineens weer uh, dat ik 25 ben. En uh, toch een beetje denk van ja, daar gaat de wereld naartoe. Mm, ja, uh, dat Ton, ton mij, Dat voel ik. Ja, Ton, uh, ik ga even wat vragen aan Dirk als je het goed vindt. Uh, uh, ja. Heeft uh, Ton inderdaad uh, gelijk als hij zegt... je zult als Piratenpartij nu uh, toch aansluiting moeten vinden bij de klassieke politieke indeling om ook duidelijk te maken waar je staat. Je legt het net een beetje uit. Hè? We zijn liberaal aan de ene kant, we zijn uh, heel sociaal aan de andere kant. Heeft u daar een punt, Ton? Ja, ik vind dat je dat goed, uh, goed verwoord. Uh. Nee, nee, ik vraag het eigenlijk, oh. aan, ik vraag het eigenlijk aan Dirk, ja. uh, Tom. Nee, oké. Okay. Nee, ik ben benieuwd naar dat antwoord ja. van Dirk, ja. Nou, wij, wij proberen juist ons te onttrekken aan die klassieke politieke indeling... omdat wij zeggen dat dat is een, een, een schijntegenstelling. Ja, oké, okay, maar je hebt misschien die indeling wel nodig... om nu kiezers duidelijk te maken ja, waarom ze op jullie zouden moeten stemmen. Dat, dat zegt Tom eigenlijk. Ja. Dat, is mijn, dat is mijn punt. Als je nu die keuze niet kan maken... Hè, dan blijf je maar in het hele kleine gebiedje... wat in de toekomst belangrijk gaat worden. Hè, maar je kan nu niet de aansluiting zoeken... bij waar het maatschappelijk naartoe ja, gaat. Dan ga je nu die zetel niet halen, zeg je eigenlijk. Uh, daar ben ik eigenlijk dank voor. Want ik gun jullie van harte een zetel. en vind Ik vind het ontzettend boeiend wat hier gaat gebeuren. Ja, maar reageer daar eens op, nou, Dirk. Ik, ik denk dat we die, die zetel zeker gaan halen. En ik denk dat er veel meer mensen in Nederland zijn... die inmiddels wel in de gaten hebben... dat, uh, dat het idee van dogmatisch, compleet links of dogmatisch, compleet, rechts, dat dat achterhaald is. Uh, Jawel, maar sinds... ik, ben, ik ben ervan overtuigd dat... Uh, kijk, ik gun jullie het beste, zeker de uh, intentie... als we praten over uh, juist uh, de openheid van bestuur bijvoorbeeld. Hè. Als we praten over uh, Wikileaks, wat je daarover hoort uh, zeggen. Hè. Ja. Dus uh, wat de Amerikanen doen, et cetera. Dat is uh, ja, meer, meer een klein beginnetje hè, in onze hele culturele ontwikkeling... naar gewoon meer openheid in de bestuurslijn. ...en de bevolking en in de landen... Hè? ...daar merken we uiteindelijk... pas over 10, 20, 30, misschien over 100 jaar... ...echt ja. iets van... Ja. Hè? Maar, het is, ...maar het is wel een intentie... ...en het is fijn als je die intentie... Hè, ...van die openheid van bestuur... ...en eerlijkheid in een sociale, humane samenlevingen over de wereld. Als je daar nu aansluiting kan onderzoeken bij van welke partijen zijn interessant en waar zou ik daarmee die weg kunnen volgen. Om die intentie later waak te kunnen de, de, maken, de, dat is wat de, je, de, je zegt. Bij de, ja. de GroenLinks kunnen jullie helemaal niks begrijp ik. Nou, oh, nee, ja. ik, ik denk dat, dat zeg maar, uh, een, een, als, je, als je kijkt naar de, de standpunten op het op gebied van internetvrijheid, dat GroenLinks bij ons in de buurt komt, uh, het, het idee ja, dat je okay. de zorg moet gaan hervormen komt, de SP bij ons ja, in de buurt, ja, ja, en op het moment okay, dat de VVD van uh, uh, laat, de, laat, de, laat de, vallen, dan zouden dan we daar ook doen. nog zaken mee kunnen doen. Ja, ja. En... Ton, je, je punt is denk ik uh, duidelijk. Ja, je ja, duidelijk. Je zegt... Uh, ik wens jullie heel veel succes, joh. En uh, nog een prettige nacht of avond, zoals je het noemen wilt. Ja, Tom, ja? Dank, dankjewel voor het bellen. En tot een ja, andere oké. keer. Tot ziens. Ja, gedaan, hè. Okay. Dag. Dan ga ik eens even kijken in de mail. Hier een mailtje van Erik Jan Kenti, beste Piratenpartij. Ik storm me al jaren aan de. Ex aan de excessieve netto beloning van Europese ambtenaren. Ze verdienen gemiddeld het dubbele van de Nederlandse ambtenaren op hetzelfde niveau, maar betalen bovendien nauwelijks belasting. Geen enkele partij in Nederland meldt hierover iets in haar programma. Heeft de Piratenpartij hierover wel een mening of programmapunt? Uh, uit mijn hoofd zeg ik dat wij geen programmapunt hebben over de salarissen van de Europese ambtenaren, maar wij vinden wel dat de, de Europese, sowieso de hele Europese Regeling zoals die in Brussel nu uh, met ons afgesproken is, dwingt eigenlijk een hele hoop democratische staten in een ondemocratische superstaat. Uh, het voordeel van ambtenaren uh, goed betalen is dat je uiteindelijk dat je ze minder afhankelijk maakt van, uh, van lobbyisten. En dat je uh, daarmee uh, ook een stuk uh, expertise in kan kopen. Dus uh, om nou blind zeg maar, alle salarissen te verlagen: uh, Amerikaans spreekwoord is if you pay uh, peanuts, you get monkeys. Dus... Uh, ik denk dat je gewoon een afweging moet maken tussen wat is, wat is on, een onafhankelijke denker op die positie uh, waard, en wat kunnen we daarvoor betalen. Ja, helder. Dan een vraag van Ralf van der Hoek. Er gaan jullie ook aandacht besteden aan de inzage van de gegevens van Nederlandse burgers door overheden uit andere landen? En ja, de tweede vraag, waar kan ik solliciteren? Er een plaats binnen de partij. <laughs> op de site schat ik zo in. Ja, www.piratenpartij.nl. Piratenpartij. Ja, dat dacht Nl. ik nou al. Ja, er zit een hele mooie knop uh, kan, je, kan je lid worden. Dat ja. Dat vermoeden had ik al. Maar ja. eh, die aandacht aan, aan de inzage van de gegevens van Nederlandse burgers door overheden uit andere landen, gaan jullie die inderdaad in het programma opnemen? Ja, dat staat ook in ons programma. Dat Weet je, het hele idee natuurlijk... als je je privacy tegenover de Nederlandse overheid wil handhaven... dat betekent dat je dat natuurlijk nog dubbel tegenover een buitenlandse overheid wil handhaven. Dus het hele idee zoals inderdaad op het ogenblik... dat als je naar de VS wil vliegen... dat eigenlijk je complete financiële geschiedenis aan hun bekendgemaakt moet worden... plus alle andere data die er in de Nederlandse databank te vinden is... ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik bedoel, de, de, het idee van de privacy van je burgers beschermen... dat beperkt zich niet tot jouw eigen, eigen landje. Dat is iets wat, wat wereldwijd moet, uh, moet gebeuren. Dus daar uh, hebben jullie inderdaad uh, iets over opgenomen in jullie programma. Ja. ja, helder. We gaan dan nu echt luisteren naar dat liedje van uh, Wigbert van Lieren, dat ik u net al aankondigde. Media democratie in Vlaanderen. Kijk gezellig mee. Wirbert, van Liede, kijk gezellig mee. Ja, als u een programmapunt zou willen aandragen... voor het programma van de Piratenpartij... dan moet u nu wel een beetje haast gaan maken. We hebben nog 10 minuten. 0800-121-Kazaluna. En uh, twitteren, dat kan met hashtag Kazaluna. Remco, goedenacht. Goedenacht, Remco. De Remco, welk programmapunt Hallo. wil jij aandragen voor de Piratenpartij? Nou, ik wou het even vragen wat de Piratenpartij aan de Polen gaat doen. Aan de Polen gaat nee. doen. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, de, de Oostblokkers. Nou, uh, die, die, die de Nederlandse werkplekken innemen. Ja. Ik ben vrachtwagenchauffeur. En uh, nou, het begint onder andere schaarsigheid te worden... dat je Nederlandse chauffeurs tegenkomt. En ik vroeg me af wat hun eraan doen. Dirk, Dirk Poot, lijsttrekker van de Piratenpartij. Wat ga je doen aan, aan uh, uh, de Oostblokkers, zoals uh, Remco die noemt? Ik ben bang dat we daar eigenlijk heel erg weinig aan, uh, aan kunnen doen. Ik bedoel, we hebben in Europa hebben we nou inmiddels het vrij verkeer van, van uh, goederen en diensten. En zonder te gaan discrimineren uh, kan je mensen niet tegenhouden. En uh, discrimineren is iets wat, wat in onze optiek gewoon tegen de, de basisburgerrechten ingaat. Dus uh, er is voor gekozen om, om dit in Europa zo, uh, zo open te zetten. Dus daar kan je daar kan je niks aan doen. Remco, dat lijkt me een uh, helder antwoord. Ja. Dan heb ik nog een heel klein dingetje als het mag. Ja. Uh, als dat systeem doorgevoerd wordt van dat 3.0... Ja. ...en iedereen gaat dat doen... ...dus er zegt dat een hele Nederlandse politiek op dat systeem gedaan wordt... ...dan werkt het systeem niet meer. Waarom niet? Want dan krijgen de... Nou, omdat dan uh, de hele VVD gaat zeggen... Uh, ...ja, maar wij gaan uh, door met het systeem wat wij willen. Uh, dus iedere, iedere partij gaat... Uh, 3.0 invoeren. Ja, en dat, dan werkt dat hele 3.0 niet meer, zeg jij? Nee, dan, dan krijg je hetzelfde als dat we nu hebben. Want dan gaat de hele CDA gaat voor dezelfde standpunten staan als nu. En de hele Piratenpartij gaat voor de standpunten staan waar hun voor staan. Ja. En dan is het toch weer de wet van de sterkste die wint. Dus eigenlijk zeg jij, niet allemaal dat 3.0 invoeren. Uh, wat zeg jij daar dan ja, weer op, ons, Dirk, op deze opmerking is, van Remco? Ons idee is eigenlijk dat, dat het juist goed zou zijn als iedereen 3.0 uh, invoert omdat je dan uh, binnen jouw partij, waar, uh, waar, waar jij je dan het meeste thuis voelt... dat je uiteindelijk gewoon veel meer invloed gaat krijgen op de besluitvorming. Zoals die uh, ja, gedaan wordt. En het voor mensen ook misschien nog wat, wat duidelijker is... Wat, wat de hoofdlijnen zijn van de partij waar ze, waar ze bij, bij willen horen. Ja. Dat, is, dat is ook zo. Dat, daar heeft u gelijk in. Alleen, het blijft nog steeds aan de wet van de sterkste. Dus de grootste partij met de meeste zetels, die gaat winnen. Maar dat is dan ook de partij met de beste standpunten... waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. En ik denk dat je... Uh, doordat mensen in dat, in dat democratie 3.0-systeem... Uh, veel meer met elkaar praten over oplossingen... dat je ook... Uh, uh, uh, veel minder gepolariseerde oplossingen gaat krijgen dan nu. Je ziet nu dat democratie een beetje voor de is tot uh, 75 plus 1. Die, uh, die krijgt volledig gelijk en hoeft niet meer rekening te houden... met de, de overige 74. Ik denk, op het moment dat je weer met alle burgers met elkaar... aan het discussiëren bent, misschien gaan de partijen verdwijnen... en gaat zo meteen de hele Tweede Kamer vervangen worden... door een, een, een, een 3.0-systeem waar alle Nederlanders in samen discussiëren... over uh, 20, 50 jaar... Maar is dan die hele Tweede Kamer dan nog wel nodig? Nee, dan, dat kan is... dus een, dan kan je dus ook een, een printer neerzetten, een computer met een printer en dan zet je overal een stembureau neer, dan gaat iedereen stemmen... en dan hoeft er maar één iemand naar die printen toe te lopen... om de uitslag te lezen, en dat wordt doorgevoerd. Ja, nou, de, de, de, het, de Tweede Kamer is natuurlijk ook ontstaan... omdat niet alle Nederlanders meer mee konden praten. En er werd uiteindelijk gezegd, oké, okay, dan kiezen wij een aantal vertegenwoordigers... die voor ons gaan praten. Nou, met het Democratie 3.0-systeem kan iedereen meepraten... en heb je uiteindelijk die vertegenwoordigers niet meer nodig. Dus uh, het, het idee is inderdaad dat op lange termijn... dat gewoon de, de Kamer zoals je die nu ziet... Best zou kunnen verdwijnen. Dat is een gevolg eventueel van dat democratie 3.0 uh, systeem. Hier uitgelegd door Dirk de, de lijsttrekker van de Piratenpartij Remco. Helder zo? Ja, prima. Dankjewel, Dank, dankjewel voor het bellen en een goede okay. rit nog. Ja, dankjewel. Tot een andere dankjewel keer. Dag, dankjewel. Uh. Ja, Dirk, ik heb heel erg lang nagedacht. Ik denk, zo'n partij moet ook een partijlied hebben. En ik heb gezocht en gezocht en gezocht. Ik ben uitgekomen bij het strijdlied van de uh, Zuid-Afrikaanse rugbyers. Het was bovendien de laatste inzending voor het Eurovisie Songfestival in 2008. Ik stel dit voor als strijdlied voor de internationale piratenbeweging Pirates of the Sea. De Sea. Uh, het is een Pirates of the Sea. En ik stel het voor als uh, partijlied voor de Piratenpartij. Wellicht in Letland hebben jullie daar ook een vestiging. Uh, Letland hebben we ook een vestiging. Uh, goed. Is dit wat? Ik vind het wel. Er zit heel veel energie in. En dat past wel bij de Dat is echt uh, energie en wilskracht. <laughs> een, een laatste tweet nog. Uh, van Michael van Hal. Michael zegt, uh, wordt het niet tijd voor een republiek in Nederland? Uh, nou, de, het idee wordt op Torbeck in de tijd de Grondwet heeft geschreven, is hij zei: er moet duidelijk een scheiding zijn tussen aan de ene kant de elite en aan de andere kant de volksvertegenwoordigers. En hij heeft dus de koningin, wat dat betreft, expres in de regering geplaatst om op die manier duidelijk te maken dat zij. Onderdeel is van de zittende macht en dat de regering dus ook niet de volksvertegenwoordigers zijn, maar dat de regering uh, een beetje de, de, de, de elite in het macht zijn. Dus als je de koningin eruit haalt, dan maak je die, die, uh, dat onderscheid een stuk minder duidelijk. Ik bedoel, je ziet nu dat Rutte al vaak probeert te doen alsof die volksvertegenwoordiger is. Op het moment dat de koningin eruit valt, denk ik, wordt dat minder duidelijk. En een ander probleem wat je hebt, is dat je dan eens in de vier jaar ook nog een keer die geldverslindende presidentsverkiezingen gaat krijgen. Dus wat jou betreft blijft de koningin gewoon zitten waar ze zit. En wat de Piratenpartij betreft ook. Ja, en dan ook proberen om inderdaad uh, die dualiteit weer terug te brengen. Want op het ogenblik zie je dat zodra er een, een coalitie gevormd is... 76 volksvertegenwoordigers ophouden volksvertegenwoordiger te zijn... en regeringsvertegenwoordiger worden. Dus die begrijpen ook niet meer hoe het zit. Nee, de koningin mag blijven, zegt uh, de lijsttrekker van de Piratenpartij. Dirk Bouw, dankjewel dat je hier wilde zijn uh, vannacht. Gaat het jullie lukken? Komen jullie het parlement in? Ja. Ja, ik denk dat we, dat we één, twee zetels, moet sowieso mogelijk zijn. En als het echt goed gaat, dan kan zomaar die derde erbij komen. En dan volgend jaar met de piratenhoed op naar de Tweede Kamer. Naar op. de Ridderzaal, liever gezegd. Ik heb gezegd, als het Prinsjesdag is... Ja, dan ik uh, ik. Dan ga ik, inderdaad, uh, dan ga ik uh, met mijn piratenhoed op uh, daar naar binnen. daar. Daar hou ik je eraan. Dank okay. dat je hier wilde zijn eh, vannacht. Dank aan u voor het uh, luisteren, het bellen, het mailen en twitteren. Morgen is uh, Casa Luna er opnieuw. En dan ontvangt uh, huisgenoot Nathan Vecht acteur Sadettin Kirmizius. Hij is geboren en getogen in Zutphen. Maar hij is van Turkse afkomst. En hij maakte dan ook een aantal voorstellingen waarin hij die Turkse afkomst onderzoekt. Straks is Radio 1 er voor Nederland dat nog steeds wakker is. En wij van het CVS Casa Luna zijn er dus morgen weer even naar middernacht. Heel graag tot dan. En voor nu. Wens ik u nog een goede nacht.